Now you know how happy I can be Oh, and a good time starts and ends without dollars Deze serie, de uh, Monkeys, waar dit nummer uitkomt, um, wordt nog steeds herhaald hè, op kanaal 50, als je tenminste uh, ook kijkt of zo. Ja, hoe zit het bij Delta? Is dat anders zoals ik weet het niet uh, helemaal uit mijn hoofd. Maar goed, bij uh, ons zien ze wel eens terugkomen: die hele medige serie uit de jaren 60. Jordan Daydream Believer. Goedemorgen, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Gaat het duren tot 12 uur. Zoals gebruikelijk met heel veel lekkere muziek. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen omroep ZVL. En ook dit uur heel veel afwisseling. So I shot, I shot it down. Noemen het een one hit wonder. Als je weet wat dat is. Dat is een groep die heeft één hit. En daarna hoor je er nooit meer wat van. Dat is hier gebeurd bij de Maisonette Hardik Avenue. Lang geleden alweer. En een prachtige hit van Eric Clapton. I shot the sheriff. Van een geweldig album. Uh, die zou je zomaar eens kunnen afluisteren via YouTube. Uh, 461 Ocean Boulevard. Echt dat album kun je van voor naar achter. En van links naar rechts draaien. Zonder ook maar één minuut jezelf te vervelen. Is maar dat je het weet. Je hoort het hier bij ZVL. Hè? Straks een uh, nou, mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij gaat het hebben over het laatste nieuws dat u echt heeft verrast. Ja, ja, si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar. Jij bent onvervangbaar, mijn grootste geluk. Jij bent mij zo dierbaar. Mijn grootste geluk, nee ik kan jou niet missen. Geen minuut van de dag, jij hoort hier in mijn leven. Jij hebt mij geluk gebracht. Als sterren aan de hemel staan. Yeah. yeah. Jou. Nou, ze zijn uitgekomen. Al die dromen van jou, jij gaf mij al jouw liefde, sloeg een arm om me. Heen. Eén ding weet ik echt zeker, ik ben nooit meer alleen. Frans Bauer. toch kunnen in de show natuurlijk. Ook het Nederlands dagwerk. Ja, hier bij ZVL. Want we doen veel en al vestling. Dat zei ik er straks al. En je hoorde Alsterra de hemel staan natuurlijk. een van zijn allergrootste. En uh, Sopa de Carasol. Van Banda Bianca. Uit 1991. Alweer zo'n lekker Zuid-Amerikaans nummer. Uh, Zuid-Amerikaans nummer zou je kunnen zeggen. Waarbij we hier bij ZVL niet stil kunnen zitten.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 Gonna make my bed easy now. Green, green, it's green they say on the far side.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 Fit en fleur on oublie et puis un jour il suffit d'un parfum pour qu'on retrouve soudain la magie de matin et l'on oublie l'avenir pour quelques souvenirs et je m'en vais faire un tour du côté de chez soi mon Et se laisser tomber sur la joue In Nederland heeft hij niet zoveel hits gehad. Dave, een stuk of drie, vier. Maar in Frankrijk is de grote held. En tot op de dag van vandaag trekt hij enorm volle concertzalen. Echt waar, soms ook een stadion kun je nagaan. En je hoorde hem hier met een van zijn kleine hits in Nederland. Helaas, helaas, pindakaas. En je hoorde hem met een nummer waarvan ik zeg... Ik ga het niet uitspreken, want het wordt helemaal niks. En daarvoor hoorde je de New Christy Mistral's dat is mooi hè. Ook zo'n mooi ouderwets nummer dat iedereen een beetje in zijn achterhoofd heeft. Maar nooit meer weet waar het vandaan kwam. Het heette Green Green. Je hoort het allemaal hier bij ZVL. Zo meteen een reportage van Jeroen van Gent. Naar nou, deze van Man at Work.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 Mannen van Men at Work. ja En Down Under. Weet we het nog? Die videoclip met al die dansende mannen op allemaal van die heuvels. Ja, Ik heb dat nog scherp voor, het ogen, voor de ogen. Dus ja, dat gaat maar niet van mijn netvlies af. Goed, tijd voor de reportage van Jeroen van Gent. De overtreffende trap lijkt wel genormaliseerd te worden in het nieuwsgebeuren. En waar kijken we nog van op in deze tijd? Het nieuws vliegt ons om de oren en ons eigen leven lijkt erbij in het niet te vallen. Ja, lijkt. Maar wat is het laatste nieuws dat u echt verrast heeft? Ja, Jeroen van Gent ging met zijn microfoon de straat op en vroeg u. En hier zijn ze, uw antwoorden. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Dagelijks dingen die ik op tv hoor. Ja. Over, over Amerika, over de oorlog. Daar verbaas ik me elke dag weer over. Uh, u bedoelt Oekraïne waarschijnlijk? Of Ook Oekraïne, de Gaza, alles. En in wat voor mate bent, u, bent u dan boos? Of? Nou, sommige dingen hoor je boos van, ja. Ja. ja, ja. Ongelooflijk dat zulke dingen gebeuren. Ja, ja. Dus kan me goed voorstellen. Heel raar. ja. ja. Een machteloos gevoel. Machteloos, je bent gewoon machteloos. Je doet er niets aan, je kan er niets aan doen, ook al weer wat aan doen. Je kan alleen maar iets doen om, je, om de omgeving wat leefbaar te houden hier ook. Ja, gewoon hier hè? Ja, hier. Goeie. In het dorp waar je woont. Precies. Uh, de omdraai van Trump ten opzichte, ten opzichte van de Oekraïne. Ja, wat dacht u ervan? Uh, nou, dat was een draai die ik niet verwacht had. Maar ja. anderzijds ook weer wel, want hij draaide drie keer op een dag. dus ik bedoel. Het, uh, <lacht> maar zo gek had ik hem nog niet verwacht. Die draai, uh, brengt dat vrede dichterbij? Nee, het uh, brengt alleen maar de onberekenbaarheid van Amerika breken, brengen dichterbij. Ah, dus dat is moeilijk verder gaan zo, met onderhandelingen. Nou, uh, ik hoop wel dat het snel afgelopen is. Ik ja. Ja. denk dat iedereen er wel over eens kan zijn. <lacht> ja, ja, dat hoop ik. Daarom. Mevrouw? Mag ik u vragen, wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? En... Nou, ik, ik denk dat dat al een tijdje geleden is, maar dat, dat ging over uh, de Tweede Kamerverkiezingen. Ja. Als, dat, ja, als dat hetgeen is wat me echt verrast heeft. Uh, dat het kabinet viel en dat de verkiezingen. Nou, eigenlijk, uh, nee, nee, eigenlijk meer uh, de algemene laden, uh, uh, het ledenvergaan, ja, dat. Algemene bescherming. Ja, ja, dat. Na ja. dag. En, en wat, me ook, wat me ook verrast heeft, is dat uh, uh, Trump ook weer een enorme omzwaai heeft gemaakt ja. wat betreft Oekraïne. Is dat positief? Gaat het dan beter of niet? Ja, dat weet je bij die man nooit. Met die draai bedoel ik? Ja, ja. dat weet je bij die man nooit. Nee? Nee, ja, nee wees eerlijk. Moeilijk, hè? Ja, nee, wees eerlijk. Maar eerst was hij boos op Zelensky uitgecoverd in de Oval ja. Nu is hij wat meer langmoediger. Ja. Bevordert dat het vredesproces? Gaat het sneller vrede worden dan? Ja, dat mag je alleen maar hopen, hè? Goedemiddag. Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Nieuws verrast me niet meer. Niet. niet. niet. Nee? nee? Echt niet? Echt niet. Dank u. Ja, alsjeblieft. Okay. <laughs> ik, werd, uh, ja, ik, ik ben verrast door uh, de brutaliteit over de drones die boven Denemarken... en uh, oh, ja. bij de luchthaven. Wat, ja, vind, ja, ja. Wat, wat vindt u ervan? Wie zou er achter kunnen zitten? Yeah. Ja, eerste gedachten gaan natuurlijk naar Rusland. Uh, maar anders vandaan. Als je nu toch ook hoort dat die drones toch ook uh, richting Denemarken komen... Dan komt het wel erg dichtbij, hè? Oh, ja. Is, is... Zou ja, het Russisch er... kunnen zijn, ja? Ja, dat ja. denk ik wel. Ja, dat denk ik is echt is wel heel brutaal. Ja? Ja. Ja. ja, die man is natuurlijk net de gek die er zit. Uh, ja, vind ik daarvan. Uh, uh, het is, uh, komt weer een stukje dichterbij. Ja, dus... als het Russen zijn wel. Als het de Russen zijn, ja. Particulieren eventueel nog in aanmerking? Of zijn dat, ik weet, ik weet niet eens hoor, of het echt een goede professionele drone zijn? Ik weet het niet. Ja, weet ik, weet ik ook niet. Ik, eh, het zou zomaar kunnen. Ja. Maar het is in ieder geval gevaarlijk. Zeker. Lijkt mij, hè? Ja. Dat is toch wel de verbazing, neem ik aan. Ja. Je levert steeds toch een stukje van je veiligheid, nou ja, van, van je gevoel van veiligheid je denk in. En algemene beschouwingen, wat vond u ja, daar? Ja, dat is toch weer de grote poppenkast die dan toch weer om de hoek. Oh. Kijk, als je een, een dag van tevoren, spreekt de koning nog uit dat het allemaal wat beschaafder moet. Oh, juist. En, en we zijn nog geen dag verder. En het is ja, de één grote poppenkast waarmee mensen elkaar uitschelden. Ja. Dat je denkt, jongens, maar is toch het fatsoen? Nee, het dat was te grof, kennelijk, voor u. Ja, je mag best wel discussiëren. Maar uh, hou het netjes. Okay, ja, nou nee, daar was ik echt wel over verbaasd. Ja. Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft, heeft verrast de laatste tijd? Het laatste nieuws wat u heeft verrast? Dat is de vraag. Heel nou, kort. Wat, uh, de politiek natuurlijk, die ellende in Den Haag. Ja. Ik vind het wel een zootje allemaal. Wat precies? Nou ja, <laughs> zo is het dan allemaal gaat uh, in Nederland met uh, de politiek nu. Nou, er komen verkiezingen aan, dus wat dat betreft kunt u uh, ja, een, een keuze maken. Maar, maar wat is het grootste grief bij u? Nou, uh, sorry dat ik het zeg, maar het buitenland Ik vind het een beetje druk hier, of uh, veel te druk hier ook. Nou, u, u merkt dat hier, wat, wat buitenlands betreft. Kan Den Haag daar iets aan doen? Is het dan de vraag. Ik hoop het wel. Uh, je mag rustig weten, schaam ik me niet voor. Ik stem, ik stem gewoon op PVV. Mm -hmm. en, uh, want ik word er... Godsmisselijk van, zoals het allemaal gaat. De, dat de, de vrouwen niet meer over de straat kunnen lopen fatsoenlijk. Dat je ze continu achterom moet kijken, is toch niet normaal? Laten laat we eerlijk wezen, zo zie ik het dan. Ik ben ja. 67 jaar, mag je rustig weten. Het is een pittige verandering. Ja, en het wordt alleen maar erger. Ik vind het helemaal niet meer leuk hier. En, uh... Moet hij een tweede kans krijgen in nieuw kabinet? Weer, weer PVV-training? Nee, ik ga er 100% op stemmen. Maar van mij uh, gaan we weg hier, hoor. Maar dat als gaat. wij allemaal naar het buitenland toe gaan... dan schiet het uh, lekker op, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar dat, dat, dat oh. gevoel zo van ik wil hier weg, dat is niet goed natuurlijk. Nee, zeker niet goed. Ik hou van Nederland. Ik ben uh, zelf een Vries. Ah. Maar ik, ik vind het echt niet meer leuk hier, hoor. Sorry. Nee. Wat is het laatste nieuws wat u echt heeft verrast? Nieuws. Nou, nieuwigheden. Nou, die, oh die gekkigheid van Utrechtse Hogeschool. Ik denk dat is wel het ergste wat ik te, of, verrast heb. Nou, dat hooggeleerde mensen verzin om een kerstmeest... Feestdag van te maken. Dat is, dat is toch uh, verrassend, niet meer? De kerstdagen en de paasdagen, moeten nou feestdagen worden. Ja, dan moet je toch wel. Oh. Ja, dat, dat, dat begrijp je niet. Dat. Dat is, uh, inclusief, gietijten hoort dat te zijn. Hè? Maar dat is best wel, ja, ik vind ja, het, ja, wel verrassend. Een beetje een soort van absurd. Absurd, ja. ja, ja, ja. ja maar voor de rest, ja. Niet ja, echt. Nee. Dag mevrouw, goedemiddag. Mag ik u wat vragen voor de radio? Wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? Mijn man is net uit het ziekenhuis vanmiddag opgehaald. Kijk, nou. dat is nieuws. Is dat? Ja, dat is zeker nieuws. Gaat het goed? Ja, hij heeft een nieuwe heup gekregen. Ach nee. Ja. Nou, moet gelijk aan mijn moeder denken, nieuwe heup. Ja. Dan moet u rust houden. Ja, nog wel pijnlijk, maar met krukken gaat het lukken. Kijk, dat is nou toch positief <laughs> nieuws? Zeker, zeker. Uw eigen nieuws? Ja, ja, dat is het. Mag ik vragen, wat is het laatste nieuws wat u... Hij verrast de laatste tijd. Ja. We zijn vandaag in het Migratiemuseum geweest in Rotterdam. Hey. Heel interessant. Ja. Dus daar zit ik meer eigenlijk mee in mijn hoofd. Ja, nou, ja. Dat, dat heeft u verrast dan misschien? Ja, ja buiten wel mooi gebouw, en bijzonder gebouw. Wat is dat en voor een museum? Het Migratiemuseum. Dus het gaat eigenlijk over de migratiegeschiedenis van de mensheid in het algemeen. Hey. Mooie foto's. Dat is interessant. Dat, ja, ja, ja. Dus, dus het... maar, nu lopen we weer gauw voor. Ja, Nee, hartstikke bedankt, Dank u wel. Ja. Dank u. <laughs> wat is het laatste nieuws wat u heeft verrast? Ik heb een moeder die met pensioen gaat, die heeft de datum bekendgemaakt. Dat heeft mij uh, verrast. Ze is ah. 63, dus dat is een mooie leeftijd uh, dat als dat kan. Dat had u nog niet gedacht? Dat ze het nu al zou gaan? Nee, zeker niet. Nee, 65 op zijn vroegst. Dus dat Juist. is mooi als die mogelijkheid er is. Dus en, dat uh, heeft mij verrast. En in positieve zin neem ik aan, toch? Ja, zeker, zeker. Van harte gegund. Alleen maar fijn als het zo kan. Lekker met pensioen? Lekker genieten. Waar werken ze? Uh, in een uh, thuis voor de dementen. Oh, oh, dat is best wel zwaar. Ja, daarom. Dus ik ben blij dat uh, de mogelijkheid er is... Haar, zeker, absoluut. Hartstikke bedankt. Ik geef een brief van mijn zien al, zit er, Super. er ook in? Heel erg bedankt. Hey, Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Onderbroek ZVL. Staande tussen de coulissen Reis bij mij wel de vraag. Nou, een schoppend nieuwsbericht. Ja, wat doe ik hier vandaag? En dan sta ik dus voor het dilemma To be or not to be Alhoewel diep in mijn hart Ja weet ik uiteindelijk Al ben je dan nog zoveel wort Je zingt. Ja Zodra de voorstelling weer begint En wat zou ik anders kunnen Ook al is het niet briljant Ik kan alleen maar blijven zingen Ja, zolang de fakkel brandt En ook al is het nieuws verbijsterend Je doet je werk en met een smile Zoals de disjockey in de nacht En al gaat het moeizaam Ja klinkt het intro nog wat zacht Je zingt ja, ja, we zien, we zien, we zien. Zodra de voorstelling weer begint de vogels buiten zingen, nog voor het 1 april al licht. En dat heeft zoiets bemoedigends, ongeacht het weerbericht. En ze zingen denk ik zo blijmoedig, omdat ze altijd optimistisch zijn. Ja, een liedje voor de dageraad. En dus, wat kan ik anders? Ja, zolang de wereld niet vergaat, je zingt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, to remember all the the answers you'd never trust me again i can never watch you suffer Mannen en vrouwen van Texas. Lekker, hè? Hoor je niet zoveel op de radio. Daarom hoor je het hier bij ZVL op de zondagmorgen. Pray for you. Natuurlijk voor op de zondag. Logisch, de dag testeren. En Dimitri van Toren. Met zodra de voorstelling weer begint. Ja. Kijk even naar het weer van vandaag. Het is buiten nu zo'n graad 14. Uh, de zon wisselt af met een wolk. En er kan ook een druppel regen Vallen, maar het is best wel een hoge temperatuur zo voor bijna half oktober. Dus we hebben wel een beetje mazzel. Of is dat uh, klimaatverandering? Nou ja, daar laten we ons maar vandaag even niet over uit. Uh, want als zo'n ingewikkeld onderwerp... dan krijg ik gelijk weer discussie hier met mijn collega's. Moet ook kunnen overigens. Uh, tijd voor iets heel moois, iets heel woels. Zit je er klaar voor? Ja, voor Stangets, jouw Gilberto en zijn zus Astroet. Ga er maar voor zitten. De girl from Ipanima, Zwoeler als dit wordt dat vandaag niet. Tall and tan and young and lovely. The girl from mm Ipanima -hmm. goes walking and when she passes, each one she passes goes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 to the sea she looks straight ahead not at him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 nummers van Modern Talking, Duitse band en wij noemden toen de tijd toen het er dit was, GDD goedkope Duitse disco maar ja, het wiegt wel lekker eerlijk is, eerlijk is. je hoorde Modern Talking dus met You're My Heart and You're My Soul en Stang Gets Jao oh, Gilberto en zijn zus Astroet in The Girl from Ipanema en zoals ik al zei zoeler dan dat, wordt het niet vandaag tijd voor de laatste alweer zo'n beetje of is de ene laatste? We kijken nog wel even. Jules Newton, de queen of hearts. Kom je net bij de show? Wees welkom. Dat was hem voor vandaag hè Jules Newton en de Queen of Hearts aan het einde van deze aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Zometeen weer verzoeknummers. Je kunt je verzoeknummers aanvragen via onze website www.omroepzvl.nl. Ga naar het Verzoekje en vul daar het formulier in. En dan gaan wij straks na 12 uur onze uiterste best voor je doen. Tot besluit van deze show, The Three Degrees, My Simple Heart. Ik hoop je weer te ontmoeten volgende week zondag om 10 uur. Tot dan.